7 uur, Joboot met het NOS-journaal. De wielrenner Johnny Hogerland is na een tumultueuze negende etappe overgebracht naar het ziekenhuis. De renner van Vakant kwam hard ten val op het moment dat hij in een kopgroep reed. Een toerauto reed de Spanjaard Fletcher aan en die man Hogerval mee in zijn val. De Nederlander belanden daardoor in het prikkeldraad. Hogerland heeft volgens een ploegleider diepe snijwonden in zijn kuit en bil.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 Dit was het NOS journaal. Doei. Tabee. De bussel. Tot ziens. Oh, Nederland neemt in tempo afscheid van de strippekaart. Straks reizen we allemaal met de OV-chipkaart. In de meeste provincies kunt u de strippekaart nu al niet meer gebruiken. Laat u niet verrassen. Kijk op ovchipkaart.nl en plan uw reis op 9292ov.nl. OV-chipkaart.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 Beter horen, de hoorspecialist. Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Pieter van der Wielen. Goedenavond, u bent terug bij de VPRO, ik ook trouwens. En komend uur, Bureau Buitenland. Na Griekenland en Ierland heeft Europa er weer een nieuw zorgenkindje bij. Italië, de Europese president Herman van Rompuy roept... morgen hoge Europese functionarissen bij elkaar... om over de schuldencrisis in dat land te praten. Welke kant gaat het op met Europa en waar staat Nederland? Nederland speelt op dit moment een, een uitzonderlijk negatieve rol in de Europese Unie. Nederland remt en saboteert waar het kan. Straks een reportage en we reizen weer mee met de Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen over de Pan Am Highway van Zuid naar Noord-Amerika. tribune, helemaal vol met mensen. Een grote lichtmast die een velle bundel licht in mijn lens werpt. Ik sta hier op een voetbalveld, op een voetbalveld in Ibarra, in het noorden van Ecuador. Als u alvast wilt zien welke foto's Kadir bij deze reportage heeft gemaakt... kijkt u op de website vilavpro.nl. En rond kwart over zeven hoort u het verhaal bij de foto's. En dan onze nieuwe zomerserie Hete hangijzers voor slepende kwesties. En vandaag gaat het over piraterij. Deze maand schrijft de commissie Wijkersloot een rapport... waarin de vraag moet worden beantwoord of gewapende beveiligers... het antwoord zijn op de aanpak van piraterij. We gaan erover praten met een deskundige. In Syrië boycotten belangrijke oppositieleden en activisten vandaag de opening van de nationale dialoog. Na bijna vier maanden interne onrust had de overheid de oppositie, academici, beroemdheden en jongeren allemaal uitgenodigd om eens te komen praten. Aan de telefoon een Nederlandse journalist die regelmatig in Syrië is, die we uh, niet bij naam noemen vanwege zijn eigen veiligheid. Goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft de oppositie besloten om niet uh, te praten met de regering? Omdat uh, het grootste deel van de oppositie zegt dat ze geen dialoog met een overheid willen over hervorming. Terwijl diezelfde overheid regelmatig uh, activisten doodschiet en demonstranten doodschiet. Dus zij eisen dat de overheid eerst ophoudt met het geweld tegen demonstraties. En vaak ook uh, even eisen dat ze eerst politiek gevangenen vrijlaten en dan pas willen ze praten. Ik, ik, zeg, maar nu, uh, uh, uh, ik zeg nu de, de, de oppositie, uh, maar is dat, is dat echt één blok of, of zijn die onderling verdeeld? Nee, het punt is in een land als Syrië, een dictatuur waar, waar nooit een politiek vrij systeem is geweest, en nu ook niet is natuurlijk, heb je dat, daar gedijt van oppositie. Dus het is niet verenigd in, in partijen met een achterban die, die een budget en een bureau en een kantoor hebben. Het zijn allemaal onafhankelijke oppositieleden die critici van het regime zijn en die proberen om, om, om een eis kenbaar te maken. Maar het is niet zo dat het echt een georganiseerde echt, type oppositie is. Dat is heel anders dan wij dat hier hebben. Het, het is een begrijpelijke standpunt. Dat je zegt, ik ga niet praten met een regering die intussen schiet op mijn medestanders. Want er wordt vanuit de Syrische regering buitengewoon hard geweld toegepast. Hoe zit dat van de andere kant? Waarom wil de regering aan de ene kant praten en zeggen we gaan de dialoog aan... terwijl ze aan de andere kant hard geweld gebruiken? Ja, dat is heel verwarrend. De Syrische overheid stelt zich bijzonder wispeltuur op de afgelopen tijd. En dat... Een van de conclusies die eraan zou kunnen verbinden is dat, er gewoon, uh, dat ze binnen het regime ruzie met elkaar maken over hoe ze hiermee om moeten gaan. Ik geloof dat er een fractie is die zegt iedere concessie is een teken van zwakte en als mensen kritiek leveren dan schieten we ze dood. En een ander deel dat misschien denkt als wij willen blijven voortbestaan dan moeten we toch een soort, uh, een bepaalde mate van oppositie toelaten. En dat is volgens mij de enige verklaring voor het feit dat de ene dag demonstranten worden doodgeschoten en de andere dag ze de mond vol hebben van dialoog. Dat is gewoon onderling verdeeldheid. Je zou ook kunnen betogen dat het een handige uh, tactiek is. En aan de ene kant vertraag je de revolutie door, door de dialoog aan te gaan. Maar als het te hard lijkt te gaan met de opstand, dan pas je gewoon grof geweld toe. Ja, dat klopt. Dat is een andere, andere verklaring. Veel oppositieleden in het buitenland zeggen ook... Uh, gaan praten met de regering voor het assad opstand, Dat is eigenlijk wat, wat heel veel mensen willen. Uh, is volstrekt nutteloos. verdeelt oppositie alleen maar. Uh, dat, maakt ons, uh, dat maakt ons zwak. En dat, dat zou ook netjes kunnen, want die overheid die is meester in verdeel en heers. En uh, kijk, of het nou een strategische zet is, of een afleidingsmanoeuvre, of, of een welgemeende uh, pogelende vorming. Feit is dat oppositieleden niet meedoen aan die gesprekken nu. staan oppositieleden. Dus ja, wie praat die overheid nu eigenlijk over hervorming? Wie vertegenwoordigen die uh, gesprekspartners? Je ja, bent net terug uit uh, Damascus. Hoe is het in dat land? Want er, er is al bijna een half jaar sprake van uh, demonstraties. Uh, er is ook sprake van uh, hard geweld vanuit de overheid. Raken de mensen er al aan gewend? Of, of ligt het land helemaal stil inmiddels? Uh, demonstraties zijn bijna vier maanden aan de gang nu. Is het begonnen in midden maart. En wat ik merkte in vergelijking met de vorige keer dat ik er was, een paar maanden geleden. Toen uh, op vrijdag, als dus de dagen dat demonstraties plaatsvinden, was de hele stad verlaten. Uh, iedereen bleef binnen en je zag alleen maar gewapende mannen met knuppels op straat die klaar om iedereen uh, die kritiek de kop in te slaan. En nu had ik erg de indruk dat mensen inderdaad, dat het een soort onderdeel van het leven geworden is, in delen van de stad waar geen demonstraties plaatsvinden, zijn mensen gewoon op straat. Ik zag ook aanzienlijk minder veiligheidsdiensten, behalve bij de demonstraties zelf. En in de oude stad, de historische stad, waar de winkels gewoon weer open. Um, en mensen praten ook een beetje over die, die hervormingsplannen nu, omdat de staatsmedia er ook over hebben. Dus het is, het is heel, heel surrealistisch, want je ziet voortdurend wat er gebeurt in Syrië... maar als je in de hoofdstad rondloopt en je blijft weg... wat ik natuurlijk niet doe, maar je blijft weg bij de demonstraties... dan lijkt het, het bijna of alsof het leven gewoon weer verder gaat. En dat is, ja, dat, is heel, dat is heel gek, dat is heel raar. Want je weet dat in andere delen van het land mensen bij bosjes worden neergeschoten. Ja, en, maar zo uh, loop je wel het risico dat geleidelijk aan de ziel uit uh, de opstand gaat. Dat het uh, afzwakt en een stille dood sterft. Nou, dat denk ik niet, want uh, de binnenstad van de mag wel rustig zijn op vrijdag. De rest van het land staat nog half in brand. En uh, er zijn iedere vrijdag honderdduizenden mensen in op. De hele wereld kijkt mee. Uh, niemand kan de politie voorspellen, maar wat de stille dood lijkt te sterven. Dat, uh, die demonstraties worden alleen maar groter en steeds meer plaatsen sluiten zich erbij aan. De overheid wordt steeds wanhopiger. Uh, dus het, uh, ik zie alleen maar een, een, een, een toenemend, uh, toenemend proces. Ik heb niet het idee dat het lang, lang stille dood aan sterven is. Dank voor dit moment. Uh, onze correspondent vanuit Syrië, van wie wij uh, de naam niet noemen. Alla Abdufatta, die zit in de studio in uh, Rotterdam. Goedenavond. Hallo, goedenavond. U bent uh, Nederlands en Syrisch uh, en u uh, komt uit Rotterdam... maar zit nu vanwege vakantiereden in Groningen. Uh, ja, hoe is er eigenlijk, uh, voor zover jij dat kan overzien... gereageerd op het stuk lopen van die dialoog? Uh, nou, voor de Syriërs is er eigenlijk geen dialoog. Uh, dialoog was mogelijk uh, twee weken na 15 maart. Maar als we nu vier maanden later zijn en uh, met de grillige houding van uh, het Syrische regime, uh, dat, uh, dat is uh, niet mogelijk. Hoe hou jij jezelf op de hoogte eigenlijk van de situatie in Syrië? Uh, Facebook is een van de uh, belangrijkste bronnen voor informatie. En dat wordt heel goed bijgehouden. We hebben allerlei uh, filmpjes die daar verspreid worden. En uh, natuurlijk ook de westerse kranten. Ja, je hebt voor ons een aantal uh, bronnen bekeken. Een van de dingen die je wilde uh, laten horen... was een, een lied van Ibrahim Kassouk. Kassouk, wat, wat is dat voor lied? Uh, Ibrahim Kajoush, uh, dat is uh, bekend als de zanger van de, revolutie, van de Syrische revolutie. Die komt uit Hama. En die heeft een bijzonder lied gemaakt in het vrijdag van het vertrek. En dat is de vrijdag 1 juli over het vertrek van Bashar. Dus dat was ook een van de belangrijkste vrijdagen waar in de stad Hama... een stad die 800 inwoners kent, 500.000 inwoners de straat opgingen om te zeggen... vertrek maar meneer Assad, want jouw tijd is voorbij. We gaan luisteren naar dit protestlied ja een protest niet. Allah, hoe, hoe zie jij dit? Want het land raakt geleidelijk aan gewend aan de langdurige demonstraties. Zal uiteindelijk de ziel uit deze opstand gaan? Of, of zullen ze uiteindelijk met heel veel geduld toch winnen? Uh, ik hoop het natuurlijk wel, maar we moeten ons ook niet vergissen in de hardnekkigheid van dit regime. Uh, dit is een van de meest hardnekkige regimes op de wereld. Uh. Vind ik zelf, maar ik vind ook uh, meerdere. Um, ja, ze gaan wel door. Ze gaan wel door, want als we zien van hoe, um, uh, hoe de aantallen dag na dag groter worden... ik denk dat er gewoon niks meer tegenhoudt. En de geloofwaardigheid van dit regime is eigenlijk... na de eerste kind die doodging, uh, na al dat geweld, is al lang voorbij. Ja, deze uh, zanger die je noemde, Ibrahim Kassous, die is zelf ook ongelukkig uh, geëindigd. Wat is er met hem gebeurd? Ibrahim Kassous uh, die heeft... Uh, dat lied inderdaad gemaakt. En uh, uh, op 1 juli, uh, 2 juli, vanaf 2 juli is deze meneer uh, vermist. Uh, niemand wist waar hij was, totdat zij uh, woensdag 6 juli uh, zijn lichaam op uh, de oevers van de Asi uh, rivier hebben gevonden. En, uh, het was een afschuwelijke uh, beeld wat, uh, wat ook op, uh, te zien is op YouTube, op, op allerlei kanalen. Deze man is uh, gemarteld, Je zag ook um, uh, de sporen van het uh, onmenselijk geweld op zijn lijf. En uiteindelijk hebben zij uh, zijn stembanden eruit gehaald en zijn strotten hoofd um, en uh, zomaar uh, neergedumpt. Om en maar aan te geven. Op een gewone manier laten zien van: uh, oké, okay, we gaan jullie echt de mond snoeren en je waagt het niet om iets te zeggen over uh, over Ja. Allah Abdoufata, bedankt voor dit moment. Het aantal protestsongs in Syrië neemt nog altijd toe. Er zijn heel veel filmpjes te vinden op het internet. Uh, Syria Freedom bijvoorbeeld. En die is gepost onder een schelnaam Syrian Agent 2011. <applacht> Freedom, Een protestzong uit Syrië waar dus geen nationale dialoog komt. Althans, de oppositie doet niet mee. Dus zo nationaal wordt het niet en waar de opstand alsmaar doorgaat. Alla Abdufata hoort u ook, Nederlands-Syrische, vanuit de studio in Groningen. Van het zuiden van Chili tot in de uithoeken van Alaska. Fotograaf Kadir van Lohuizen reist over de 28.000 kilometer lange Pan American Highway... Aflevering 9. Deze week ben ik op de Via PNM bij het kilometerpaal 10.100. Bij het dorpje Pikiuchiu in de Ecuadoriaanse Andes. Het is avond. Tribune, helemaal vol met mensen. Een grote lichtmast die felle bundel licht in mijn lens werpt. Ik sta hier op een voetbalveld op het voetbalveld in Ibarra, in het noorden van Ecuador. Hé, hey, de spelers komen net van het veld. Ze kijken wel een beetje bedrukt. Zouden ze verloren hebben? Ja, daar lijkt het toch wel op dat ze verloren hebben. Anders kijk je niet zo. In het midden, Ulysses. Olysses de la Cruz. Nummer 4. En een van de stervoetballers van Ecuador. Nou, in de auto met uh, Ulises de La Cruz. Een van de stervoetballers van uh, Ecuador. Speelt nu bij Liga. Een grote team uit Quito. Wat uh, alles wint de laatste vier jaar. En Ulises die komt oorspronkelijk uit de Chota-vallei. Een arme, arme vallei. Uh, zwarte gemeenschap. Ex-slaven die daar ooit zijn terechtgekomen. Niemand weet precies hoe. En Ulises is een van de voetballers die probeert daar wat aan te doen. Hij heeft een aantal stichtingen is bezig met gezondheidsprojecten. Onderwijs is nu zelfs bezig om de suikerrietfabriek te kopen. Zodat de mensen uit de vallei daar werk kunnen vinden. We komen binnenkort in Ottawa waar de meeste panfluitspelers in Europa vandaan komen. De achtergrond wat heuvels. Het is een rotsachtig landschap. Het lijkt wel alsof ik in een vallei ben. In het midden een vrouw die voor de huisje staat. En ze, ze lacht heel erg blij. En in, in de armen heeft ze een, een man die ze in haar armen geklemd houdt. Alsof het een kind is. Het is Ulysses. Ulysses de la Cruz. Ja, en hij is 37, dus verre van een kind. Hij kijkt een beetje angstig. Alsof hij bang is dat hij platgedrukt wordt door de vrouw die hem vasthoudt. En die vrouw, dat is Olga de la Cruz, zijn tante... En hij heeft voor zijn tante, heeft hij een nieuw huis gebouwd. We zijn in Piquiuchu aangekomen, het dorp van uh, Polices de La Cruz. En het is uh, echt heel erg mooi. Iedereen zei dat het heel droog was en dat er niks groeide, maar uh, ik zie een groene vallei. En hij lijkt uh, gelukkig hier... Uh, de stress valt van hem af. En hij, nou, er loopt een grote groep mensen om hem heen. Iedereen komt een dag zeggen. En, uh, je lijkt heel gelukkig uh, als je hier bent. como vuelve a ja, su casa. de cuando Het is als, alsof ik uh, thuis kom. Ik kom ook thuis. Ik zie mijn lieve vrienden, mijn familie. En uh, ik deel heel veel met ze. Ik ben hier natuurlijk opgegroeid. En dat, dat wil ik niet vergeten. Daar zien we het coliseum en we zien een kliniek. Het zo wel nieuw. ze zijn nieuw. Ze hebben niet meer de 5 jaar Het staat hier nu vijf jaar en ik heb dit gebouwd om de cultuur te helpen... ...maar ook om de identiteit te helpen van mijn geboortedorp. Ziet voor mij ziet het er vrij goed uit. al. Wat, wat kan er nog meer gebeuren hier? wat er was, aan nu is, is verandering. Een verandering van 90 graden. Er is nu al hele, hele grote verandering, zou ik zeggen. Maar er kan nog veel gebeuren. En de huizen kunnen beter, er moeten parken aangelegd worden. zodat mensen in hun vrije tijd er naartoe kunnen gaan. En ik kom hier vaak, heel vaak. Maar dat is om hier, uh, om hier te helpen. Ja. Alle instanties waarmee ik te maken heb, uh, die hier kunnen bouwen... en die hier uh, zaken kunnen verbeteren, die zitten gewoon in Quito. Dus Ik moet daar ook gewoon zijn. Hé, wat zie ik nou toch? Mensen die aan het werk zijn, midden op de weg. Een vrouw met een schop of een bezem. Bezem, denk ik. Een man... Met een schep. Ze zijn donker. Ah, dit is de dus Afrikaanse gemeenschap in de Andes. In het noorden van Ecuador. Ja, inderdaad, op de weg. Dat zijn, het zijn bonen, het zijn bergen bonen. En ze zijn aan het oogsten. En ze gebruiken de weg om de bonen te drogen. Het is wel levensgevaarlijk. Want er raast een vrachtwagen voorbij. Achteraan komt er nog één. Ik sta hier gewoon op de Pan-American Highway... De weg naar Colombia. De vrachtwagens die onderweg zijn naar Colombia. Wel op de verkeerde helft, want ze moeten uitwijken voor het drogen van de bonen. Volgende week vervolgt Kadir van Lohuizen zijn reis. En alle foto's die zijn te zien op onze website villa Wie deze zomer van plan is om naar Denemarken af te reizen... kan beter een paar uur eerder vertrekken, want je zult lang bij de grens stil kunnen komen te staan. Sinds deze week heeft het Scandinavische land... namelijk haar grenzen opnieuw gesloten. In Denemarken woont en werkt historicus Rob Rentenaar. Goedenavond. Goedenavond. Waar moet je rekening mee houden als je naar Denemarken gaat? Staat er dan echt weer een ouderwetse spoorboom... met een, met een man met een pet? Nee, dat is, het is allemaal erg overtrokken, hoor. Het, het is een vooral een binnenlands politiek probleem... wat een beetje uh, de pan uitgerezen is. Uh, kijk... Denemarken is gewoon een West-Europees land met de gebruikelijke uh, anti-Europese houdingen in, bij een deel van de bevolking. En nou heeft Denemarken het, uh, al tien jaar het probleem dat ze een minderheidsregering hebben van twee pro-Europese partijen en één populistische anti-Europese partij. De Deense moet... Volkspartij. Ja, de Deense Volkspartij. Zoiets, iets, net zoiets rabiaats als de, de, PV, de PVV. En nu is het probleem dat er hier in het najaar verkiezingen moeten komen. We weten niet precies wanneer. Dat beslist de premier. Hier volgens het Densje systeem. Maar ze moeten voor eh, 5 november plaatsvinden. En iedereen zit dus in de startblokken om eh, zo goed mogelijk te scoren. Nu moest er ook een... Eh, financieringsplan voor de komende jaren kan, komen, want Denemarken is natuurlijk ook getroffen door de, de crisis met en de welvaartsstaat die staat ook onder druk en er zijn er nog een paar van dat soort dingen. Dus er kwam een plan en dat betekent onder meer dat de FUT op termijn afgeschaft wordt. Maar het probleem was daarbij dat de kiezers van die Deense Volkspartij vooral mensen zijn die van die FUT gebruik wilden maken. Dus die Deense Volkspartij wilde een flinke beloning hebben Oké, okay, en dan meer. klinkt uh, grenzen dicht wel mooi en ferm en, en uh, daadkrachtig. En dat vinden dat mensen niet leuk. Maar dat is natuurlijk geweldig daadkrachtig. Nu gaan we. Wij als Deense Volkspartij zorgen ervoor dat we de islamieten het buiten de deur houden. Dat we de Oost-Europeanen buiten de deur houden. En dat we de EU eens even laten zien wie hier de basis is. In feite komt het erop neer. Ja, maar hoe willen ze dat dan effectueren? Want ze zitten gewoon in de Europese ja, Unie. Tuurlijk. Het is een Europese is allemaal, afspraak. Het is allemaal voor de binnenlandse politieke markt, het stelt niks voor. Ja, er zijn wat meer eh, douanebeambten gekomen, maar het is wel, wel zo dat in Zweden staan aan de uitgangen naar Denemarken meer douanebeambten dan aan de Deense kant. En hetzelfde geldt aan de Duitse kant. Alleen die Duitsers en die Zweden, die doen dat discreet. Zoals je dat hoort te doen. Maar, maar dit... hier was het nou juist voor de politieke markt hier. Maar zal dit uiteindelijk niet in Europa toch tot, tot vrevel leiden? Want, ja, want er is heel lang uh, vergaderd natuurlijk. om tot één Europese markt te komen... en nu is er toch meer grenscontrole. Ja. Nou ja, en, en een groot deel van de Denen uh, is daar ook zeer uh, ongelukkig mee. Alleen, ja, de regering op dit moment is afhankelijk van die Deense Volkspartij. En ze staan slecht in de peilingen, dus ze hebben elkaar nodig... Om eventueel die verkiezingen te winnen. Dus de regering heeft daar niet echt wat tegenin willen doen en heeft het maar goed gevonden. En dus zitten we nu met die situatie dat men in Europa denkt dat er hier een fort Denemarken gebouwd wordt. Dat is die, er zijn de, de, de enkele tiental douanebeamten bijgekomen en er worden ergens wat dingen, wat, wat gebouwtjes neergezet. Maar dit is sinds afgelopen dinsdag in werking ja. getreden als het echt nodig was zou je ja. verwachten. Het is nu uh, zondag dat er intussen wel een grote vangst is gedaan. Is dat <laughs> ook zo? Nee. Wat ze gevangen hebben, dat is een zak met kat. En dat was in de trein naar Zweden toe. Voor de rest hebben ze nog niks gevangen. Het is ook waanzin natuurlijk. Ik bedoel, je gaat dan niet, als je daar een busje met Oost-Europeanen aankomt, dan ga je dan niet kei, aan die lui vragen. Hebben jullie je bivop met en je breekijzer mee? Nee, natuurlijk niet. Nee, nou. het is, Nee, het is, het is alleen maar symbool, symboolpolitiek. Alleen, het is een hele domme symboolpolitiek. Want het, het image van Denemarken wordt er natuurlijk wel door geschaad. Nou, dank voor dit moment, Rob Rentenaar, historicus, woonachtig in Denemark Denemarken over de toegenomen grenscontroles al daar. Okay. Ja, de grenzen dus weer dicht, euh, nou, voor wat het euh, voorstelt. Europa lijkt in ieder geval op drift. Het continent valt ten prooi aan nationalisme, populisme en xenofobie. Nederland, vroeger te boek, staand als een vurig verdediger van de Europese eenwording, wordt nu weggezet als een eurosceptische dwarsligger. Verslaggever Fred Stroobans maakte de afgelopen week in het Europees parlement de balans op. Hij sprak met de belangrijkste Nederlandse en Belgische delegatieleiders in het Europees parlement. Het is woensdagochtend in het Europees parlement in Straatsburg. En vaste prik voor een groot debat. Vandaag is Polen aanzet. Want de Poolse premier Donald Tusk is hier. En hij geeft een toespraak. Omdat Polen tot eind december het voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt. Hij moet zes maanden lang intensief onderhandelen met de lidstaten en het Europees parlement. Over heikele thema's zoals de eurocrisis, Griekenland, een Europees economisch bestuur, de Europese begroting en asiel en migratie. Ook de voorzitter van het Europees parlement is een Pool, Jerzy Buzek. Vandaar dat altijd meneer de president in het Pools geroepen wordt. pan premier Donald Tusk, witam pana premiera Nassari obrad plenarnych. Welkom, prime minister Tusk. Welkom in het Europese parlement. De floor is yours, Mr. Prime Minister. De floor is yours, Panie przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Tusk had een wervend verhaal. Een hart onder de riem voor de voorstanders van meer Europa. Want het oude continent valt steeds meer ten prooi aan populistische, nationalistische en xenofobe reflexen. Polen wil met een goede portie enthousiasme en optimisme de Europeanen over zichzelf heen tillen. Europa beschermt ons tegen onszelf, zei Tusk. Europa is niet de oorzaak van de crisis, maar de oplossing. Europa is gebouwd op de solidariteit tussen de naties. Europa betekent open grenzen, vrijheid en democratie. De reden waarom zoveel migranten naar Europa komen, vindt Tusk. En Polen begrijpen dat als geen ander. Giver Hofstad, er is een nieuwe voorzitter ja, van de Europese Unie voor zes maanden. Dat is Polen. En gisteren was hier de Poolse premier Tusk met een hele positieve boodschap. Was dat voor u een opkikker? Ik vond het een opkikker voor, voor Europa. Zal ik maar zeggen, want uh, ik denk dat het een van de weinige regeringsleiders is die, die, die heel duidelijk zegt dat de, de oplossing voor onze problemen niet bestaat uit minder Europa, maar uit, uit, uit meer uh, Europa. Uh, en ook met, met, met heel overtuigende voorbeelden. Hè. Bijvoorbeeld als we een eurocrisis hebben, uh, of een crisis rond Griekenland, ja, dan gaan we dat niet oplossen door uh, verder uiteen te vallen, maar uh, juist door meer Europese economische integratie. En voornamelijk ook heel sterke boodschap vond ik op het vlak van uh, migratie, uh, Schengen, de noodzaak om, om, uh, om zeker niet terug te grijpen, niet in de fout te vervallen, en terug te grijpen naar uh, nationale uh, grenscontroles. Hij zei iets merkwaardigs gisteren. Hij zei, Europa beschermt ons tegen onszelf. Ja, want tenslotte, ja, Europa is toch de bakermat van de nazistaten en van het nationalisme. En uh, ook van de fouten van uh, het nationalisme, met alle tragedies die hebben we meegemaakt, uh, en die zeker de Polen ook hebben meegemaakt in de 19e en de 20e eeuw. En Europa is daar een bescherming uh, tegen. Uh, zonder de Europese Unie, uh, denk ik, uh, zou inderdaad dit oude continent uh, nog altijd het continent zijn van uh, etnische wraak uh, van... Uh, ja, van oorlog en, en zelfs van genocide, zoals we het met de Shoah hebben meegemaakt. Dus ik denk dat de Europese Unie bescherming is tegen al die uh, ja, uh, toch nog steeds onderhuids levende uh, sentimenten die ons uh, zo zuur hebben opgebroken in de, in de 20e eeuw. Thijs Beerman van de PvdA, Europarlementariër. Een uurtje geleden heeft uh, de Poolse premier uh, Tusk een houden, want Polen krijgt dus nu... Uh, tot december het voorzitterschap van de Europese Unie. Uh, hij zei dat de solidariteit in Europa essentieel is. Dat vroeger ook, zeg maar, solidariteit Polen uit de crisis heeft gehaald. Nou, dat doet het natuurlijk. Maar wat Donald Tusk zei was... dat toen hij met Solidarność in de jaren tachtig onderdrukt werd in Polen... toen droomden ze van Europa. En... Toen kregen ze steun van het Europees parlement, zoals het Europees parlement altijd steun heeft gegeven aan volkeren die in onvrijheid leefden. En hij ging daarop door en zei: we moeten kiezen voor de vrijheid, we moeten ook kiezen voor het gemeenschappelijke belang van ons als Europeanen. En niet het platte, korte, termijn eigen belang. Je moet je verzetten, zei hij, tegen de nationalistische verleiding. En kiezen voor het gemeenschappelijke belang. En ik vond dat een heel belangrijke en een goede uitspraak van hem. Want je ziet het ook in ons land, in Nederland. Die verleiding enorm groot is om je omver te laten blazen door de nationalistische wind. Die er waait, in, vooral in Den Haag. En weinig mensen kunnen daar weerstand aan bieden. En dat moeten we juist wel doen. Want juist ons land heeft daar baat bij. Ondanks al het Poolse optimisme verkeert Europa in een diepe crisis. Economisch, maar ook politiek. Lidstaten plooien op zichzelf terug en open grenzen worden steeds meer als een bedreiging dan als een zegen gezien. Een dag voor de toespraak van Tusk hebben de Denen weer douaniers bij de grenzen gezet. De gebouwen volgen nog, een enkeltje terug naar het verleden. De angst regeert voor vluchtelingen uit Tunesië, drugs, wapens en criminelen. En daarvoor moet desnoods het verdrag van Schengen, dat het vrije verkeer in Europa regelt, op de helling. Nou, en wat Denemarken doet, mag niet volgens mij. En wat Nederland doet, uh, een paar wagons per internationale trein... en een paar vluchten per week op Schiphol controleren... en een paar auto's van de weg halen uh, op de snelwegen... Mag ook niet. Binnengrenzen horen niet gecontroleerd te worden. En elke keer dat een land een smoes verzint waarop het wel mag... Uh, vind ik dat de Europese Commissie ze terug moet roepen. Judith Sargentini van GroenLinks. Het gaat zelfs zo ver dat er lidstaten zijn, ik geloof een stuk of tien, wel onder Nederland... die zeggen we willen eigenlijk helemaal niet meer... dat het Europees Parlement iets te zeggen heeft over Schengen. En die stellen voor om een hele andere juridische basis... onder dat Schengen te plakken... om zo als lidstaten weer zelf te mogen besluiten... en dus om weer grenscontroles in te voeren. Vanochtend uit onverwachte hoek kwam het, riep Joseph Dool, de fractieleider van de Christen-Democraten in het Europees Parlement... op zijn briefing... Uh, riep hij van nou, dan moet Brussel maar opnieuw visa instellen voor de Denen. <laughs> nou, ik vind het een creatieve gedachten. Sophie Intveld van D66. Uh, maar kijk, de, de, die neiging is er natuurlijk wel. Je ziet op allerlei terreinen dat, uh, dat landen steeds nationalistischer worden, protectionistischer, de grenzen dichtgooien, alleen nog maar aan zichzelf denken, aan hun eigen geld... Uh, en er, er, er, er ontstaat een soort sfeertje van nou, dan, uh, dan, dan, dan, dan slaan wij terug. Uh, oog om oog, tand om tand. Maar ja, dat is natuurlijk een, een escalatie die we niet moeten willen. Dat is een, een, een spiraal naar beneden. Terwijl uh, als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt, moeten we Europa juist sterker maken. Moeten we een spiraal omhoog hebben. Moeten we kijken hoe we als Europa een sterkere positie in de wereld kunnen innemen. En dan kan je één ding vertellen... Een verdeeld Europa is zwak en irrelevant in de wereld. Dus de grenzen moeten niet opgetrokken worden, de grenzen moeten afgebroken worden. Open grenzen zijn voor de populisten in Europa een vloek. Daarom moest Toesk het ontgelden op de banken van de eurosceptici. En die komen niet meer alleen uit Engeland. Barry Matlener van de PVV neemt graag de honneur waar als het over migratie en criminaliteit gaat. En omdat vrije meningsuiting voor de PVV een absoluut begrip is kreeg Tusk de volle laag. Ja, we hebben zojuist de allerslechtste toespraak ooit gehoord van een nieuwe voorzitter. Premier Tusk lijkt helemaal niets te begrijpen van wat er onder de Europeanen en onder de Nederlanders leeft. Nederland wil helemaal geen Poolse werklozen onderhouden, meneer Tusk. Wat we ook niet willen is Roemeense bedelaars en oplichters die onze straten onveilig maken, meneer Tusk. We willen geen Noord-Afrikaanse gelukzoekers die Europa islamiseren, meneer Tusk. Wat we ook niet willen is een Turk lidmaatsch Turks lidmaatschap. Wat wij wel willen is minder Europa. Polen ontving de afgelopen zeven jaar maar liefst 67 miljard euro aan Europese subsidies. 67 miljard. En de Nederlanders betalen dat voor u, meneer Tusk. En bovendien zijn er meer dan 100.000 Polen aan het werken in Nederland. En die sturen hun geld op naar uw land. Terwijl wij de Poolse uh, werkloos kunnen onderhouden. U zou Nederland thank niet you. moeten kritiseren, meneer Tusk, maar moeten bedanken. Time is over. In buurland Duitsland is vrije meningsuiting geen synoniem voor onbeschoftheid. Want in het verleden is het in Duitsland niet bij grof taalgebruik gebleven. Mensen pakken op hun afkomst ligt daar gevoelig. Vandaar dat fractieleider van de socialisten Martin Schulz een simpele definitie klaar heeft. Als dat volk daargesteld wordt dat voor alle anderen, en die slechteren, die Roemenen, die Polen, die Ungarn betalen moet, dat is een phraseologie die Europa al heeft gehoord... Ik vind dat open racisme. En ik heb me ertoe dat zo te noemen. Nederland was vroeger een trouwe Europese lidstaat. Nu wordt het land weggezet als dwarsligger en uitermate eurosceptisch. Thijs Beerman van de P van de A. Nederland speelt op dit moment een, een uitzonderlijk negatieve rol in de Europese Unie. Nederland remt en saboteert waar het kan. Dat gaat over milieurichtlijnen die niet worden nageleefd, natuurgebieden die niet worden aaneengesloten... Nederland saboteert, Nederland remt. Dat gaat ook over de steunoperaties voor Griekenland, Portugal en Ierland. Waar Nederland steeds extra eisen stelt en zo vertraagt dat er een oplossing komt. Waardoor de rentes nog verder omhoog gaan in, in, in die landen. Omdat de financiële markten kijken naar weigerachtige landen als Nederland. Daar spelen wij dus een rol. Dan zijn wij dus een negatieve factor... ...in het oplossen van de problemen in plaats van dat we in de voorhoede zitten van de landen die naar de oplossing zoeken. Slecht voor Nederland, slecht voor de Europeanen. Slecht voor Nederland, uh, zegt u. Gaat Nederland ooit die rekening betalen? Nederland wordt al bijna niet meer gehoord. Nederland betaalt die rekening al. Als Nederland nog iets wil loskrijgen, moet het deze houding laten varen. En wel heel erg snel. Want we worden al niet meer geluisterd naar ons. Nederland zit al helemaal in de marge van de onderhandelingen in de Europese Unie. Nou, laten we duidelijk zijn. Uh, Nederland is, uh, behoort tot de zes uh, founding fathers, zoals dat hier uh, zo deftig heet. Uh, wij hebben in 1950 uh, met, zessen, met de andere vijf uh, de Europese Unie opgericht. De Nederlandse economie, maar ook de Nederlandse vakantieganger, uh, de Nederlandse belastingbetaler, heeft nu meer dan 60 jaar uh, genoten en geprofiteerd uh, van de Europese Unie. Wim van der Kamp. Van het CDA. Om nu te zeggen van uh, ja dat is moet allemaal anders en uh, dat kan niet meer, maar ja dat vind ik nogmaals dat vind ik onverantwoord. Uh, wij moeten proberen om uh, in contact te blijven met die Nederlandse bevolking. Dan even de opstelling in, in Brussel, uh, schuine streep uh, Straatsburg. Sinds we een minderheidskabinet hebben gedoogd door de PVV. Uh, wordt Nederland scherp in de gaten gehouden. Hè, mijn Duitse collega's, bijvoorbeeld Elmar Brok... die vraagt iedere maand aan mij, uh, Wim, hoe is het nu met Nederland? Uh, die die is gegroeid de afgelopen jaren. Uh, ik maak me daar ook wel zorgen over. Maar ik ga niet in een, in een hoekje zitten, zitten treuren. Nee, ik probeer die Europese discussie in Nederland aan de gang te houden... En ervoor te zorgen dat die euro niet verder toeneemt. Ja, dat is een beeld dat hier uh, wel, wel, wel hangt. En, en um, dat eigenlijk, ja, ik, ik betreur dat een beetje dat dat beeld uh, blijft nazinnen. Waarom? Omdat, uh, omdat ik denk dat Nederland nu net die lidstad is van de Europese Unie... ...enorm veel belang heeft bij meer Europa. Guy Verhofstadt, fractieleider van de Europese Liberalen. Ja, ik bedoel... Het is de, het logistieke hart van Europa. Het is de invoerhaven uh, van Europa. Alhoewel die transportlogistieke bedrijven in Nederland, die hebben eigenlijk een enorm belang bij een euro, bij een interne markt uh, die goed werkt, en dus bij meer Europese uh, integratie. En dus het, ja, het, ik zou zeggen, het Nederlands belang als ik dat als uh, even mag definiëren, is volgens mij samenvallen met het, uh, met het Europees. Uh, uh, maar heeft u nu de, de indruk, u heeft al contacten met hem, dat, dat uh, hij, hij behoort ook tot een zusterpartij van u, dat Mark Rutte, dat de premier dit inziet? Ik denk wel dat hij dat inziet. Ik heb dat nu gemerkt bijvoorbeeld naar aanleiding van de discussie over uh, het pakket economisch bestuur, economic governance. Daar uh, vecht Nederland aan de zijde van het Europees Parlement. Het Europees Parlement heeft gezegd, dit pakket is niet genoeg. Lidstaten blijven te veel macht houden. En je moet om het stabiliteitspact ernstig uh, na te leven... Uh, uh, strengere boetes hebben en een strengere stabiliteitspact... waar de commissie in feite automatisch kan optreden. Wel, Nederland steunt dat uh, standpunt. Um, en dus uh, ik ben hoopvol dat dat uh, op andere vlakken ook kan gebeuren. Ondanks het gebrek aan ambitie... Opkomend populisme, angst en verwarring... dwingt de eurocrisis de lidstaten paradoxaal genoeg tot meer Europa. Begrotingen en schulden zullen nauwgezet door Brussel in de gaten worden gehouden. En er dreigen zware boetes voor landen die het niet zo nauw nemen met de staatsfinanciën. Om in de toekomst Griekse tragedies te vermijden... mogen de economieën niet te veel meer van elkaar verschillen. Corine Wortman van het CDA... De landen die verplichten zich, ook door de, door de invoering van de euro, verplichten zich aan begrotingsdiscipline. En als ze die discipline niet nakomen, dan eh, inderdaad, dan eh, wacht ze uiteindelijk een aanwijzing vanuit eh, de Europese Commissie. En als ze die niet opvolgen, sancties. Want daar ontbrak het aan in de afgelopen jaren. U bent hier al maandenlang aan het onderhandelen met de lidstaten. Dat wil zeggen met de ministers. En ik zag u net hier, tafeltje naast ons in de ledenbar van het Europees parlement in Straatsburg, waar een Poolse delegatie bij de Witte Wijn uh, aangeschoven is. En daar zat de minister van Financiën van Polen ja, ja. bij. En waarom Polen? Omdat Polen nu het voorzitterschap van de Europese Unie krijgt. Ja, inderdaad. Uh, het is inderdaad een, uh, een hele job. Want net als in de Tweede Kamer, als je wat voor elkaar wil krijgen, heb je eerst een meerderheid nodig. En links in dit parlement, uh, die houdt niet van begrotingsdiscipline, die wil alleen maar geld uitgeven. En uh, we hebben, het is ons gelukt met een smalle meerderheid in het parlement echt een stevig pakket uh, wetgeving te stemmen. 35 stemmen op 736? Ja, dat, dat is wel heel smal. Dat is juist, maar het alternatief van links, dat was voor onze uh, christendemocratische familie echt onaanvaardbaar. Want dan moeten we de lidstaten in deze tijd gaan vragen om hun begrotingsdiscipline te versoepelen. En dat kan niet, want dat, uh, daarmee uh, uh, gaat onze economische groei en ook het, de stabiliteit van onze economie in Europa gaat er echt aan. Kijk wat er op dit moment in Amerika gebeurt. Ja, wat er dus gebeurd is, wat je nu ziet met alle voorstellen... is dat uh, waar de crisis veroorzaakt is, toch door de banken uiteindelijk... Hè, het is uit de bankwereld gekomen. Dat waar we nu mee bezig zijn geweest de afgelopen tijd... is zorgen dat uh, uh, de concurrentie van Europa verbetert... ten koste van de arbeidsvoorwaarden. Ten koste van de lonen, ten koste van de pensioenen. Dus het wordt afgewenteld, eigenlijk de crisis wordt afgewenteld op gewone mensen. Dennis de Jong van de SP. Daar spelen twee dingen bij elkaar. Je hebt de bankenlobby. En die heeft ervoor gezorgd dat alles wat de banken betreft... want er moet heel veel maatregelen je moeten nemen tegen de banken. Nou, Af en toe doen we daar iets aan. In het Europese parlement is deze week ook wel iets aangenomen... tegen speculatie. Maar toch zie je bijvoorbeeld het splitsen van banken. Dat komt niet van de grond. Het echt aanpakken van de bankenbonussen... en van het gedrag van de banken. Daar zijn we heel traag mee. En ondertussen is bijna geruisloos... door dat zogenaamde six-pack een economisch bestuur gekomen... waar de nadruk ligt op bezuinigen. Waarbij geen garanties zijn ingebouwd voor publieke voorzieningen... of voor sociale rechten. En waarbij gekeken wordt, gaan de lonen niet te hard stijgen? Gaan de pensioenen niet uit de hand lopen? En de rekening wordt dus echt vanuit Brussel nu... bij de gewone mensen neergelegd. We hebben een enorme overdracht toch... Van, van macht gezien, van de nationale staten, naar Brussel. Kijk, ik, ben, ik zeg altijd ik ben een, een, een optimist van nature, maar ik ben op dit moment een buitengewoon bezorgde optimist. Uh, we hebben een fase gehad van 60 jaar Europese integratie. Uh, en als we op dezelfde weg doorgaan als nu, dan komen we in de fase van de Europese desintegratie. Sophie Intveld. Uh, en dat zou buitengewoon slecht nieuws zijn voor ons allemaal. He, onze hele kwaliteit van, van bestaan hangt van Europa af. De bescherming van, van uh, niet alleen van onze veiligheid... maar ook van onze economie, van onze banen hangt van Europa af. Uh, dus ik vind dat we zo langzamerhand weer eens nuchter moeten worden. He, de, die beroemde nuchterheid van ons Nederlanders... die is al een tijdje geleden de ramen uitgegaan. Het wordt tijd dat we weer nuchter worden. Dat we kijken naar waar ons belang ligt. En dat we daar alle uh, energie op inzetten. Een bijdrage van onze Europese correspondent Fred Stroobans. Heten. hangijzer. Reders hebben er al jaren last van en het wordt alleen maar erger. Piraterij. Net voor het recess voerde de Kamer nog een fel debat... met de ministers van Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Defensie over piraterij. En ze kwamen er niet uit, want hoe kun je reders het beste beschermen... tegen steeds agressiever piraten? De commissie gaat het nu allemaal uitzoeken. In deze maand gaan ze kijken of er naast mariniers ook gewapende particuliere beveiligers aan boord mogen. Daar gaan we over praten. Dirk Wisman is zo'n particuliere beveiliger ongewapend in de studio. Hartelijk welkom. Hoe bent u eigenlijk op het thema piraterij terechtgekomen? Um, nou wij zagen dat als een, als een business opportunity. In de, uh, zeg maar, uh, de afgelopen crisisjaren bleek dat toch een, ja, een onverwachte uh, groeimarkt te zijn. Voor jullie beveiligers? Absoluut. Want voor jullie is het uiteindelijk goed nieuws als elk schip een beveiliger aan boord moet. Um, ja. ja, uiteindelijk geeft, geeft dat ons een bepaald financieel voordeel. Ja. Ja. U drukt mij net een, een uitdraai in de handen van alle incidenten van de maand juni. Mm -hmm. uh, uh, in Guyana een, een schip beroofd, Venezuela, Colombia, Egypte... en dan natuurlijk vooral in Afrika en ja. bij de kust van Somalië. Uh, een flink aantal incidenten. Het is een lange lijst. Was dit nou een drukke maand of een rustige maand? Een rustige maand, ja. Ik zie dat u twee A4'tjes heeft en uh, normaliter uh, zijn dat er iets meer. Zeg maar de afgelopen maand uh, was al een maand uh, waarin sprake was van de moeson. En dan is de, zeg maar de zeestaat uh, dusdanig dat het uh, niet echt verantwoord is om met een klein bootje de oceaan op te varen vanuit, uh, vanuit Somalië. Dus zeg maar deze maanden, uh, juni, juli, augustus zijn de rustige maanden. En in september dan wordt de lijst uh, helaas weer wat, uh, wat langer. Noemen eens wat getallen. Weet u getallen? Want, want je leest als bedragen van, uh, dat de wereldwijde scheepvaart uh, voor miljarden euro's uh, ja, in het schip gaat uh, vanwege piraterij. Ja, ja. Nou, zeg maar, zeg maar een grote rederij die heeft een, een aantal honderden miljoenen uh, die besteed worden aan extra beveiliging. En uh, uh, ja, als dat soort bedragen geëxtrapoleerd worden, dan zeg maar de wereldwijde markt is uh, onnoemelijk, uh, onnoemelijk groot. En natuurlijk ook al het geld aan losgeld en aan alle Absoluut. inkomsten die, die ze verliezen omdat ja, een boot ja, stil komt te liggen. Ja. Hoe gaat het in de praktijk? Er, er komt een bootje met, uh, met Somaliërs. Hoe komen die eigenlijk aan boord? Nou, in eerste instantie uh, komen ze met een moederschip. Een moederschip is uh, veelal een eerder gekaapt uh, visserschip of vrachtschip. Daarmee varen ze naar de nabijheid van het uh, te kapen uh, schip. En dan uh, uh, worden er één of meerdere kleine bootjes, zogenaamde skiffs, gelanceerd vanaf het moederschip. Met daarin een aantal piraten. En die begeven zich dan uh, naar het uh, te kapen schip. Daar uh, uh, uh, zeg maar aan de zijkant van het schip proberen ze een positie in te nemen. Ja, met geïmproviseerde middelen, als, uh, als een touwladder of een, of een staande ladder. Of een, uh, of een enterhaak, komen ze aan boord van het schip. Gewapend met een geweer mitrailleur Kalashnikov? Ge gewapend met een, uh, een Kalashnikov-geweer. Uh, ja. Stel nou dat er inderdaad uh, uh, gewapende beveiligers aan boord komen. Uh -huh. Bent u daar een voorstander van? Sommige gevallen wel, sommige gevallen niet. Ik denk dat uh, uh, gewapende beveiliging een resultante kan zijn van een, een risicoclassificatie. Het is zeg maar een van de componenten uh, die deel uitmaken van het gehele beveiligingspakket. En, uh, uh, er zijn dus gevallen waar, waarin gewapende beveiliging niet noodzakelijk hoeft te zijn. En aan de andere kant zijn er ook gevallen dat het een absolute must is. Maar goed, dan komt dat bootje eraan. Dan zet ze die ladder tegen het schip aan. Dan klimmen ja. ze aan boord. Dat ja. lijkt me nog een hele klim. Ja. Met een Kalashnikov. Dan zou op dat moment de particuliere beveiliger meteen het vuur moeten openen. Nou, eh, nee. nee, nee. Dat, dat, gaat, dat gaat toch wat anders. Een, eh, zeg maar een geweer heeft een bereik van een, een aantal honderden meters. En het verdient wel de aanbeveling om, een, om in eerste instantie een waarschuwingsschot te geven als de piraten op, uh, op grotere afstand zijn. En dan uh, weet ze, oh, dit, dit is uh, slecht nieuws. Precies. J jullie hebben natuurlijk al enigszins ervaring... Uh, omdat er al vaak uh, mariniers uh, meevaren. Die kunnen mm -hmm. dat doen. Ja. Heeft dat effect? En dat heeft zeker effect. Tot nu toe is er nog geen schip gekaapt... dat uh, gebruik maakte van uh, gewapende beveiliging. Het wordt wel aangevallen. Hè. Men doet wel een poging. En, uh, maar god, als, als zeg maar, de pluimpjes in het water verschijnen... dan. Ja, dan druipt uh, de gemiddelde piraat die druipt dan toch wel af op zoek naar een, naar een andere doel. De tegenstanders zeggen dat je juist een soort wapenwetloop uh, zou kunnen krijgen... dat ze met steeds grover geschut op die schepen afkomen... en dat je dus uh, juist heel veel geweld gaat uh, krijgen. Ja, maar dan, dan moet dat geschut wel, wel heel grof zijn. He, want uh, kijk wat, wat er nu gebeurt. Uh, er wordt gebruik gemaakt van, van, van redelijk beschikbare en voorhanden zijnde wapens. En dat zijn dus geweren en uh, granaatwerpers en dat soort dingen om zeg maar echt serieus geschut uh, de zee op te krijgen... Ja, dan, dan zou je dus gebruik moeten maken van een, van een, een, een ander platform. Ja, Dan heb je het over een marineachtig schip. En dan, moeten, dan moeten die mannen moeten, moeten torpedo's gaan meenemen... En 12 centimeter geschutten noem maar op. En dat zie ik nog niet gebeuren. Nee, daar hebben ze het geld nog niet voor. Misschien als het uh, een keer heel goed gaat met het losgeld... dat ze uiteindelijk zich op de internationale wapenmarkt kunnen begeven. Ja, maar dat, dat gebeurt nu ook wel. Maar dan is het nog, toch nog steeds dat men ja, eenvoudig uh, uh, of makkelijk beschikbare wapens uh, aanschaft. Ja, Joost van Doesburg heeft aan de telefoon, hij is van Evo. Een organisatie die de belangen behartigt van uh, vervoerders. Goedenavond. Een goedenavond. Ik uh, vertegenwoordig de belangen van uh, verladers. Van de laders. Uh, de, ja, dus uh, wij vertegenwoordigen het Nederlandse bedrijfsleven en de industrie... die hun vracht aan boord van deze schepen heeft. En u maakt zich dus ook veel zorgen over de piraterij. Nou ja, ik ben het helemaal eens met meneer Wisman dat het uh, probleem groot is. En alleen maar groter lijkt te worden. Uh, ja, de totale scha de schade wordt zo op 12,7 miljard per jaar geschat. Dus het uh, probleem is uh, zeer aanzienlijk. Bent u een voorstander van gewapende be particuliere beveiligers aan boord? Nou, we zijn wel een voorstander van uh, bewapende beveiligers. Maar niet, zeker niet van de particuliere beveiligers. Um, want wij vinden heel simpel um, dat het geweldmonopolie gewoon bij de overheid ligt. En de overheid moet dragen voor de beveiliging van schepen um, en de burgers aan boord van deze schepen. Dat is een principe kwestie begrijp ik. Of zitten er ook nog uh, praktische kanten aan? Nou dat is niet alleen een principe kwestie, um, maar wij hebben ook uh, verhalen gehoord uh, van, uh, van, van uh, particuliere beveiligers die op onschuldige vissers zijn gaan schieten... Um, om maar aan de reders aan te tonen dat ze echt um, noodzakelijk zijn... dat zij aan boord van deze schepen zitten. Um, en ja, we horen ook steeds meer signalen dat piraten zich echt beter gaan uh, bewapenen... en dat ze in ieder geval steeds meer geweld gaan gebruiken... ...tegen eh, ja, burgers aan boord van de koopvaardij En dat is toch iets wat we willen vermijden, zo'n uh, negatieve geweldspiraal. Wat is de bron van inkomsten van de piraten? Want ze gaan aan boord van een, een schip. En uh, waar is het uiteindelijk op te doen? Het losgeld voor de bemanning of gewoon voor de waar aan boord? Nee, het gaat echt om het, uh, om het losgeld. Uh, er staat meestal op een uh, veel er staat voor enkele miljarden aan boord. Uh, maar dat, uh, ja, dat vinden ze niet van belang. Uh, uh, ze houden het schip zo lang mogelijk vast. Um, waardoor um, uh, verladers niet over hun vracht kunnen beschikken en riders, uh, de reder niet over zijn boot. Ja, en dat zorgt gewoon voor een miljoenenschade. Um, dus een reder is, is vrij snel geneigd om toch enkele miljoenen losgeld voor een groot containerschip um, af te geven aan deze piraten. Uh, waar deze piraten zich vervolgens weer uh, mee bewapenen um, om vervolgens nog een betere actie te kunnen plannen. Maar het lijkt mij een, een moeilijke keuze voor u, want, uh, voor u, uh, de, degene die u vertegenwoordigt. Want uiteindelijk, als je betaalt, dan, dan ben je er vanaf, maar dan creëer je als het ware de volgende kaping. Um, juist, ja. Um, daarom um, zijn wij ook gewoon eigenlijk voor een hele andere oplossing. Um, en dat is gewoon dat um, een brede coalitie van een groot aantal landen, zoals China, India, de VS, maar ook zeker Europa, gewoon vele betere en meer, uh, meer convoys gaan begeleiden en ook gaan meevaren op individuele schepen, dan voorkomen we um, dat schepen uh, gekaapt worden. En dan voorkomen we ook dus dat piraten meer uh, geld, gaan, uh, geld hebben, tot beschikking hebben... om um, uh, nog meer kapingen uit te voeren. Ja. Nou is, is de vraag, uh, meneer Wisman, uh, of dat uiteindelijk te doen is. Is het uh, te doen om zo'n hele drukke zeestraat volledig te beveiligen? Nee, dat is niet te doen. En het gaat niet alleen om de, eh, om, zeg maar, om de zeestraat, zeg maar om de, eh, om de Golf van Aden, maar, zeg maar het hele ge gebied, eh, zeg maar de, de gehele Indische Oceaan. En om dat te beveiligen met marineschepen heb je duizend of duizenden eh, marineschepen nodig. En die zijn er niet. Dus dat gaat uiteindelijk niet werken? Dat gaat niet werken. Zou je bij de bron het kunnen aanpakken? Eh, eh, absoluut. Ik denk dat dat de enige, de enige oplossing is voor het probleem. En dat is uh, uh, ja, een bepaalde economische impuls geven aan het gebied... zodat men ook niet meer genoodzaakt is om de zee op te gaan... om aan inkomsten te komen. Dus als er zeg maar, economische en politieke stabiliteit uh, in het land en de regio is... is er ge absoluut geen reden meer uh, om uh, uh, piraat te zijn. Maar dit is wel een lange termijn uh, oplossing, dat reduceert hij zich. Het is een lange termijn oplossing, ook een hele moeilijke oplossing. Want het is, uh, uh, ja, militair gezien is het een uh, behoorlijke klus... Om, om die stabiliteit eh, te bewerkstelligen, Ja, aan de telefoon hebben we Mariko Peters, zij is van GroenLinks. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dit is natuurlijk uiteindelijk eh, ook een beetje het tragische van de situatie: dat, dat zo'n beetje een van de drugsbevaren zeeroutes met al onze waren, goederen en olie langs een van de armste en meest ontwrichtte landen ter wereld komt, namelijk Somalië. Ja, dat is eh, heel tragisch. Ze zijn um, heel strategisch gelegen langs die um, ja, kostbare route... waar inderdaad voornamelijk um, um, olietransporten doorheen gaan. Dus dat is een uh, hele um, ja, moeilijke samenloop van omstandigheden. En niet vergeten, het is in Somalië is het al twintig jaar, is het oorlog van allerlei soort... zijn er ook al twintig jaar lang allerlei soort internationale interventies. En het is, ja, het is bijna pervers... ...dat eh, niks nog tot verbetering van de situatie in het land heeft kunnen leiden... ...en dat de piraterij de laatste jaren alleen maar toeneemt... ...ondanks al die militaire konvooien, al die eh, particuliere en eh, eh, eh, ...maatregelen die worden getroffen, et cetera. Nou, je zou ook kunnen zeggen dat het gewoon een succesnummer is voor de piraten. Dat het een, een zeer makkelijke en voorradige bron van inkomsten is... ...en dat in een land waar geweld toch al aan de orde van de dag is. Ik denk zeker dat het een miljoenenbusiness is. De VN-rapporteur had berekend dat het jaarlijks iets van 5 miljard kost aan reders. Ik hoorde net door de heer Van Doesburg een ander bedrag genoemd. Nou ja, het, het is in ieder geval een miljoenen, miljarden business. En um, zeker is dat die um, grote internationale georganiseerde piraterij um, dat die een haven heeft, een veilige haven in Somalië, omdat het daar conflict is, omdat daar geen. Um, bestuur is, omdat daar straffeloosheid is en ze daar eigenlijk uh, ja, godloos in gang kunnen gaan. Ja, er komt dan die commissie straks met een uh, advies, commissie de wijkersloot. Uh, wat uh, mag er wat u betreft in ieder geval instaan in dat rapport? Nou, we zijn nu al drie jaar lang um, koopverdijsgegeven in konvooien van de NAVO en de EU het begeleiden. De regering is vrij onlangs ook overgegaan tot het uitvoeren van pilots, uh, proefprojecten... om ook individuele mariniersteams van 20, 30 mensen... ...op uh, um, zeer kwetsbare schepen uh, mee te geven. En dan is de vraag, moet je dan daarbovenop ook nog uh, gewapende particuliere beveiligingen toestaan? Dat is een heel ingewikkeld vraagstuk. Omdat je dan, als je dat doet, dan verlaat je inderdaad het geweldsmonopolie van de staat. En er zijn goede redenen om het geweldsmonopolie bij de staat te laten. Uh, het is al genoemd, je voorkomt uh, onnodige geweldescalatie, je voorkomt een onnodige wapenwetloop. En uh, je blijft er ook voor dragen dat inzet van geweld, dat dat... Um, ...ten dienste van het publieke belang is. En niet in dienst van een commercieel belang komt te staan. Maar God, dat is zijn weer kostbare belangen waar ja, samenlevingen de generaties lang voor hebben geknopt om dat zo te regelen. En nou, De commissie de die buigt zich over de vraag onder welke omstandigheden zou je... ...als je het al doet, uh, uh, toch particuliere uh, gewapende beveiliging kunnen toestaan. Nou, het rapport, daar wachten we als Kamer al maanden op. en um, De regering heeft net laten weten, ze hebben nog wat langer nodig, dus het verwacht dat het in het najaar komt. Goed, dank voor dit moment uh, Mariko uh, Peters. Joost van Doesburg uh, uh, van de Eval, waar hoopt u op in dat rapport? Ja, wij hopen toch ook echt um, dat ze aan gaan geven dat, dat de overheid uh, ja, toch op meer convoy's gaan begeleiden... maar ook op steeds meer schepen gaat meevaren... zodat in ieder geval um, ja, de, de Nederlandse vloot en de hele Europese vloot beter beschermd wordt tegen, um, tegen piraterij. Um, wij vinden uh, een militaire interventie in, uh, in Somalië. Ja, toch ook dat dat onderzocht moet worden. Um, zeker gevolgd met een opbouwmissie. Um, want, ja, de, deze oud Om het uiteindelijk um, bij, de, de, bij de bron aan te pakken. Joost van uh, ja. Doesburg, uh, dank. En Dirk Wisman, tot slot. Is het, is het al zo dat nu dat toch dreigt te gaan gebeuren. Dat mensen met een wapen daar uh, particulier beveiliger mogen mm -hmm. zijn. Dat u al heel veel aanmeldingen krijgt. Heeft u al sollicitaties binnengekregen? Uh, dagelijks. Ja. Wat voor mensen zijn dat? Dat zijn uh, uh, militairen en, en, en ook zeg maar uh, ex-militairen. Ja, en dan uh, hoofdzakelijk uit, uh, uit Nederland. En, uh, Een en beetje soort Rembo-achtige figuren. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat zijn hele professionele, goed opgeleide uh, militairen. die uitstekend met geweldsinstructies om kunnen. Maar ze halen. solliciteren zodra het woord wapen valt? Nou, dat niet. Uh, ze solliciteren denk ik omdat uh, defensie uh, wat ruim in het jasje zit. En uh, ze in de toekomst zeg maar ook graag met hun uh, hun hun beroep uh, bezig willen blijven. Dirk Wisman, hartelijk dank. Maritiem beveiligingsdeskundige en directeur van Maritieme Security Solutions. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde tijdstip. En door de week in de Villa VPRO. Onze website villavpro.nl kunt u alles terug horen en de foto's van Kadir van Lohuis zien. Straks is de VPRO terug uh, met uh, wetenschap in het programma Labyrinth. Ik wens u nog een uh, goede avond tot straks.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 is het ordinaire dierenmishandeling. Zometeen, 9 uur, La Corrida, in Holland, Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.